9 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. De gemeente Westland wil dat het kabinet een einde maakt aan een constructie waardoor Polen goedkoop in de tuinbouw werken. Sommige uitzendbureaus betalen de werknemers naar Poolse maatstaven, ongeveer 500 euro per maand. Dat wordt aangevuld met een onkostenvergoeding van 1000 euro, waardoor het totaal op het Nederlands minimumloon komt. De uitzendbureaus hoeven alleen over de 500 euro sociale lasten af te dragen. De gemeente sluit niet uit dat de constructie ook wordt gebruikt in andere sectoren als de bouw, de horeca en de haven. Een Transavia-toestel dat had moeten landen in Rotterdam... is gisteravond uitgeweken naar Schiphol. Het vliegtuig dat uit Madrid kwam had problemen met de flaps... die nodig zijn om tijdens de landing af te remmen. Daarom koos de piloot ervoor om te landen op de polderbaan van Schiphol. Die is bijna twee keer zo lang als de baan in Rotterdam. In de Noord-Indiaanse stad Gurgaon hoeven vrouwen niet meer samen met mannen in een riksja te reizen. Sinds gisteren rijden in de stad 22 autoriksja's, waarin alleen vrouwelijke passagiers mogen. De voertuigen zijn herkenbaar aan een roze dak en zijn uitgerust met gps en een paniekknop. De chauffeurs zijn gescreend door de politie. De roze riksja's zijn een reactie op de verkrachting en dood van een 23-jarige student in Delhi vorige maand. De zaak leidde tot massale protesten in India. Peking heeft last van zeer zware smog. Al een paar dagen is er nauwelijks zicht en dat kan nog tot maandag duren. Inwoners van Peking blijven zoveel mogelijk binnen. En als ze toch naar buiten gaan, dragen ze mondkapjes. De vervuiling wordt gemeten door de Amerikaanse ambassade, want de Chinezen doen zelf geen metingen. Eerder vandaag werd door de Amerikanen op de smogindex een niveau van 519 gemeten, terwijl 510 als maximum geldt. In Nederland wordt bij een niveau van 50 alarm geslagen. In China gelden geen speciale voorschriften. Het weer, vanochtend bewolkt en lokaal valt een beetje sneeuw. Later steeds meer zon, het wordt 1 tot 3 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond en vannacht is in het uiterste zuiden kans op sneeuw. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. 2,5 minuten over 9. Welkom terug bij de nieuwsshow. Tot 10 uur besteden we aandacht aan de razendsnelle militaire interventie van Frankrijk in Mali. Dan dikke dooien laten zich moeilijk cremeren. Echt waar. En een enkele reis naar Mars, daar gaat het ook over. De inschrijving is namelijk begonnen. Maar we beginnen met normen en waarden. Hans Spekman, voorzitter van de Partij van de Arbeid, heeft er genoeg van. Zijn mailbox wordt iedere dag bestookt met tientallen heetmails. En ook via Facebook en Twitter worden scheldkanonades tegen hem afgestoken... en zelfs doodswensen geuit. Spekman is het zo beu dat hij eergisteren op joop.nl... een bericht van een verstokte schelder plaatste. Met die openbaarmaking roept hij bovendien op tot een beschavingsoffensief tegen mensen die via social media anderen het leven zuur maken. En zuur maken is dan nog zacht uitgedrukt. Want mensen kanker en een langzame dood toewensen... of grievende racistische teksten toevoegen, is aan de orde van de dag. Of Schelden toch pijn doet, vragen we aan internationalist Francisco van Jolen. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen. Premier Rutte heeft het beschavingsoffensief van Spekman al ondersteund. We dachten, ha, er zijn de normen en waarden weer. Ja, maar ik vind wel dat hij toch een wat andere toon aanslaat. Hij heeft het eigenlijk gewoon over een beetje... ja hoe je met elkaar moet omgaan en daar zit niet een, een laag meteen bovenover dat dat uh, wat dan een, een hele ideologie het is, ik vind het toch anders dan Balkenende dat zegt ik vind ook dat wel dat de tijd een beetje veranderd is hoor dat vind ik eigenlijk het goede aan, uh, aan dit soort uh, dingen dat je ziet nu dat de premier zich daarop uh, ook over uitlaat op een wat zonder daar meteen een partijpolitiek van te maken, zoals Balkenende dat deed. En meneer Spekman, die zegt van, nou, dit moeten we toch niet doen. En volgens mij, ik had vorige maand een stuk erover geschreven... dat ik denk dat er een beetje een kentering aan de gang is. Want misschien is het ook wel het goede door sociale media... kan je zeggen van, ja, daar gebeurt het allemaal. Vroeger kreeg je het alleen maar in je mail. Daarvoor kreeg je het alleen maar in je brievenbus. Mag ik herinneren, Mies Bouwman bijvoorbeeld op televisie. Als je op televisie verschijnt, kreeg ze ook ja, de meest vreselijke brievenbus. Maar goed, dat hield op. En dat, uh, uh, kijk, het verschil is natuurlijk hier... De karrevrachten die je over je heen krijgt. En inderdaad de permanentheid daarvan. Ja, het is, nou ja, het is haat. Dus gewoon je krijgt haat over je heen. En, maar ik krijg. Er is een tijdje geweest in Nederland waar ik me wel zorgen om maakte. dat, dat werd gezegd: van, nou, dat is allemaal okay, dat is wel oké. Dat moet je allemaal kunnen zeggen. Dat is allemaal. Hè, ik zeg wat ik denk. En dat, was allemaal, dat werd dan zo opgevat dat je dit soort dingen moest doen. Nou, en het, ik, uh, het lijkt alsof we nu die tijd voorbij zijn. En zeggen we: ja, waar merk je dat dan? Nou, bijvoorbeeld dat er mensen zijn die zeggen van... dit moeten we niet willen, dat de premier zich zo uitlaat. Dat Spekman zegt van, ik ben het zat, laten we het hier eens over hebben. Het komt ook een beetje doordat... het voorbije jaar zag je de, de pesten, hangt daar een beetje mee samen. Dit zijn toch mensen die willen sarren, treiteren. Uh, dat er werd gezegd van, ja, dat willen we toch niet. En dat werd ook bekend, denk ik nog steeds, door sociale media. Voor het eerst kan je laten zien, zo'n Spekman... ja, wat moet hij anders met die mailtjes die hij krijgt? Nou, nu kon hij dat op Facebook laten zien, van zeggen, kijk eens jongens... Dit krijg ik nou zo'n beetje over me heen. Hij heeft inmiddels weer verwijderd. Hè, dat, je je hij heeft, hij heeft, hij heeft zijn punt gemaakt en uh, je hebt ineens een ja een, een permanente kring mensen met aan wie je dat kan overleggen en dan kan er zo iemand die dat soort dingen dien, zien ook zien dat dat niet op prijs wordt gesteld en dat is ja misschien dat dat toch op de duur wel werkt. Maar denk je niet dat uh, die rea hè zoals toen Rijkaard zijn noemde... Hele, dat als een start zijn zullen opvatten voor nieuwsgeld, offensief? Nou ja toen wij dat uh, gisteren onderwerp op Twitter aankondigden werden we meteen weer uitgescholden. Ja, ja. Nou, kijk, het mooie van, uh, van Twitter en uh, Facebook is ook wel... dat je mensen gewoon kan blokkeren. En dat, met, met mail gaat dat wat lastiger. Dus ja, ik, als mensen tegen mij dingen zeggen alleen maar om te schelden... dan doe ik één druk op de knop en ik hoor nooit meer wat van ze. Ja. Ja. <laughs> dus, uh, en dat, dat is eigenlijk wel het aardige, vind ik, van sociale media. Dat, dat je uh, tot nu toe, zeg maar, was de anon anonieme uh, re reageerder... of hoe je ze wil noemen, altijd in het voordeel. Want hij is anoniem of zij... En jij ja, bent de auto niet open. En omdat je ze kan blokkeren... Uh, heb je zelf ook een ja, avond. je je kan ze blokkeren op internet. En daar kan je een, een tijdje, als je stevig in je schoenen staat... inderdaad nog denken van, nou ja, jongens... we hebben hier met totaal zwakzinnigen te maken. Maar nou, dat is dus niet zo, hè? Het zijn geen zwakzinnigen. nou, nou precies, moeten we er misschien even voorlezen, dat stuk van Spekman. Nou, vind je het? Is, nee? vind je het is, is hier zaterdag. Nee, we zitten we gezellig bij de koffie. Het nee. is gewoon uh, smerig. Je, zei, ja, je bedoelt, het is toch een beetje of je vuilniszak opent. En kijk eens wat hier allemaal in zit, jongens. Nee, maar kijk, het, het gaat dan ook een stapje verder, want... Uh, ze doen dan ook toch wel redelijk moeite om je privéleven te infiltreren. Ja, en dan maar dat, wordt het toch anders? Wat hier verontrustend is, hij, krijgt, je ziet dan, hij liet allemaal berichten zien van dezelfde persoon. En dat is dan iemand ja, die zit alleen maar van die tirades te houden dat is eigenlijk. Wat, zijn dat, ja, dat, wat ik er eigenlijk het giezelig aan vind, als je gaat nadenken... wat moet dat voor iemand zijn? Ik had dat van de week ook. Uh, was er was iemand die liep te vervelend te doen op Twitter tegen iemand... En die persoon uh, die klaagde erover van ik word lastiggevallen. En Toen dacht ik nou laat ik eens nou gaan kijken wat dat voor iemand is die dat doet. En Die is dan anoniem. Nou, dan ga je, dan een beetje... ben je uit gaan zoeken. Ja dus dan kan je altijd. Niemand is anoniem op internet dus je kan altijd wel een beetje verder zoeken. Nou dan uh, vind ik uh, wat uh, op een gegeven moment zijn persoonlijke pagina. Met zijn foto's van zijn huiskamer. En dan ontstaat er al een beetje een beeld. En dan krijg je foto's van hoe die eruit ziet. En dan uh, ja, een filmpje dat hij op oudejaarsavond heeft opgenomen. Dat hij tegen zichzelf zit te praten. En ja, je ziet het uiteindelijk... Een heel, he, tot, totdat ik op een gegeven moment zijn advertentie op een datingsite zat... nou ja, dan maak je dus bekend waar je op, naar op zoek bent in het leven. Nou, daar werd je allemaal niet zo vrolijk van. Een en, zielige weirdo? Ja, en dat was dan eigenlijk het enige dat ik dacht van... Nou ja, het is eigenlijk wel een beetje een warrig figuur. En dat dan moet je misschien... ja, dat is misschien niet zo handig. En dan uh, gaat hij dus, een, een, een, een actrice was dat in dit geval... Hè? gaat hij dan dus op Twitter lastigvallen? Lastigvallen, echt, ja. Ja. En heb, je hebt het dus uitgezocht. Heb jij, heb jij deze persoon ook hierop aangesproken? Nee, nee, nee, nee, nee, nee dat heb je niet gedaan. Nee, nee dat had je natuurlijk niet. Waarom eigenlijk niet? Omdat uh, uh, je dan niet weet wat, je, wat er nog verder gebeurt. Ik ja, heb alleen ja, maar je, gekeken je, van wat, ik vroeg me alleen maar af van wat is dit? Wat, wat is dit voor iemand? En uh, wat kan je, uh, dat laat ik altijd eens uitzoeken, dat doe ik wel eens vaker. En dan, krijg je een beetje een beeld van wat voor mensen dat zijn. En soms zijn het ook... Uh, ik was met de dood bedreigd. iemand die bleek dan te werken op school van journalistiek. Gaf de les aan leerlingen, ja, aan de studenten. Die, ja. die gaf les? Ja. En ja. heb je niet die school, school van journalistiek nee, eens ingelicht? Nee. nee. Meen je dan? Nou? Nee, ja, ik vind dat allemaal niet zo. Nou ja. zeg, kom nou toch. Nee, ja. ja nee, ik, ik ben daar niet zo maar, van. Maar, ik vind dat allemaal een beetje... Maar luister. Het is net zoals mensen die op straat... Ik, zo zie ik het dan een beetje. Je hebt twee soorten. Ja, je, je moet het niet... Dit was dan zoiets als iemand die dat op straat tegen je roept... die het voorbij gaan. Ja, daar trek ik me ook niet zoveel ja, van Ja, maar aan. dit is iemand die studenten studentendoceren ja, nou ja. in een vak... waar je zelf ik ook nog in zit. Jij rijdt ook wel eens op de snelweg. Daar zijn er zijn allemaal mensen die ook allemaal dingen doen. En nee, die hebben ook toch verantwoorde iets... functies. Ja, ja. Ja, maar het is nee, is maar dat anders. is toch iets anders. En, iets, want ja. je zegt, ik, ik was daar... Een stroom haatmails kreeg je daar iedere dag van die man? Of? Nee, nee, nee, nee, nee. Dit was maar één opmerking. Dat hij, ja. dat hij, niet, dat hij niet graag had dat ik leefde. Laat ik het zo ja. zeggen. Maar dat doet toch iets met je. Uh, ja, dat in het begin... Ja, natuurlijk wel. Ja, dat is, als je het daarop gaat richten... Van, ja, dan is dat vervelend. Maar dit is meer eigenlijk... als je die taal ook ziet van uh, die spekman over zich heen krijgt. Ja, het is allemaal racistische taal. Jawel, maar als je is... dat voortdurend over je heen krijgt... Die, die bagger, ik denk dat dat toch invloed op je heeft. Nou, omdat je... Ja, dat is in het begin wel, maar ik heb daar... Ik ben daar misschien wat, ik heb er wat meer ervaring mee. En als je er goed naar kijkt, dan zie je eigenlijk altijd dat het nooit over jou gaat. Dat zijn mensen die steken tirades af. Dat zie je ook in deze berichtjes. Hè. Gaat tegen Spekman een keer. Maar dit zijn mensen die niet echt? geïnteresseerd zijn in communicatie. Het nee, gaat ze het niet om ja, Dat gaat over de Joden, de Egyptenaren, Z ze zitten de tegen, het, ze eh, zitten tegen zichzelf te praten, het Hij verwijt Spekman dat hij dus de blanke arbeider veronachtzaamt... ten gunste van moslims en zwarte mensen. Dan heb je de best leesbare zinnen uit het hele Nee, ik heb het geparafraseerd. Dat zegt hij tegen Spekman, maar dat zou hij ook tegen Samson zeggen. Dat zou hij ook misschien wel tegen Rutte zeggen. Dat gaat gewoon... Die Mensen die worden getriggerd en die, die barsten los, nee, met dat hun... zegt hij speciaal tegen Spekman, omdat Spekman van de, de, nogal zich arbeider is, van de, ja, van dus de PvdA. Ja, dus als het ja, ja, ja, er is een tijd lang het sfeertje geweest dat dit ook en dat uh, refereerde je er net ja. al aan dat dit wel een beetje leuk was. Ook dat ja, ja dat ga dit, maar uh, onder uit de zak uh, vrijheid van meningsuiting daar zit geen ja. beperking in. We, we gaan maar en degene die daar wat over zegt, is eigenlijk een ouderwetse boerlul. Ja, en als middel ook om mensen het zwijgen op te leggen. Ik heb uh, een goed voorbeeld, uh, wat wij hadden dus lange tijd, nou ja, die is nog steeds uh, geen stijl in zo'n site. Die heeft dat gecultiveerd. Uh, daar heb ik een langlopend conflict met ze over te denken. Omdat ik vond dat je dat niet moet doen. Maar zij vonden dat je mensen moest uitschelden voor homo. Want dat was leuk. Of uh, god. Dat moest ook allemaal kunnen, weet je wel. Nou, en dat werd dan ook... Dat was lange tijd dat dat popiopi was. Dan werd je gecultiveerd. Dan kon je aan de, wereld, aan de tafel komen bij de wereld draai door. Om te vertellen wat een toffe jongen je was. Als je dat soort dingen uh, uh, deed. En dat is voorbij. Da daar zijn we klaar is mee. Is dat voorbij? Ja, dat noem ik het einde van de eikeltijd. Wij zijn klaar met dat gezar en getreiter en gepest, geloof ik. En, en waarom komt het dat, dat het voorbij is? Nou, omdat het, uh, je kan daar een heleboel dingen verklaring voor hebben. Het is, uh, we, we zijn crisis, we zijn wat meer op elkaar aangewezen. We denken minder in winners en losers. Dat is volgens mij heel erg belangrijk. Het is een lange tijd het idee geweest van we hebben de winners, die zijn goed. En we hebben de losers, die zijn fout. Nou, in de crisis zijn we allemaal een beetje loser. Dan wordt het toch wat anders, worden mensen wat milder. Uh, misschien uh, groeien mensen ook op, raken ze eraan gewend, zien ze dat. Ja. Maar goed, op een gegeven moment was het zelfs zo dat uh, bij Pauwnieuws en zo... Rutger Kastekum, dat ja. getreiter, dat werd gewoon... Die op van beroep werd er wel Wel, ja, ja. maar goed, dat was gewoon publieke omroep. Dus op die manier werd het ook een soort maatstaf. Ja, maar dat is uiteindelijk maar heel klein gebed. Dus zij zeiden van, wij gaan daar de ze mee voor over. Nou, het enige wat ze daar blijkt nu doet is dat ze daar goed hun zakken mee vullen. Maar uh, het publiek, dat is een beetje beperkt. Ja, dat, is, dat blijft steken op een x-aantal mensen die dat, die dat leuk vinden. En ik geloof niet dat dat nu nog vervolgens... Uh, ja. Dat dat verder nog uitbreidt? Nee, ja, zij hebben hun publiek. En dat zijn mensen die vinden het leuk om op mensen te schelden... en zich grof uit te laten. En dat is een x procent van de bevolking. Ik, ik, ik hoop een cijfer achter de komma. En ja, die doen dat. En voor een deel hoop ik. Dat, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Dat je niet meer laat zien van dit is cool dit is goed, hier kan je carrière mee maken, dit is, dit is wat we willen. En dat gebeurt op de keurige manier zoals Mark Rutte gisteren deed... waarvan ik toch het gevoel had, ja, hij zegt het wel... maar het is ook wel erg keurig allemaal. Ik geloof niet dat een van de mensen die ooit dit soort mails stuurt... hier toch werkelijk enige aanstoot neemt. Is nou, hij, wat, hij zei, wat hij zei, dat is wel grappig. Hij zei, ik bel ze wel eens. Hè? Dat doe ik ook wel eens. En dan uh, verandert meteen de toon. Daar blijkt ook uit dat het geen communicatie is. Hè? Zij zitten wat rente. En dat kan je ook wel eens hebben als iemand uh, voordringt in de, in de, bij de supermarkt. Zo, en je mm. spreekt er iemand op aan, dan boep, boep, boep, hè? Dan corrigeren ze zichzelf meteen. Nou, dat is hier ook mee. Dat is ook, jullie zeiden net van, ja, je moet het allemaal serieus nemen en zo. Uh, ik vind wel dat je het op een beetje op zijn juiste waarde moet schatten. Dat zijn ook mensen die op het moment dat je ze erop aanspreekt, dan schrikken ze van wat ze zelf doen. En je hebt daarnaast heb je de mensen die bewust lopen te trollen. Nou, bijvoorbeeld de BBC heeft ze wel eens ontmaskerd. Dat zijn echt hele nare mensen die het leuk vinden om andere leed te bezorgen. Zoveel mogelijk. En maar dat zijn er maar heel weinig. Nou, die mag je van mij gewoon Heb Ik geen geen moeite mee als je ze in de gevangenis gooit. Is het niet wachten op iemand uit die kringen? Misschien wel het geen stijlcircuit of zoiets. Ja, die... ik wil daar niet, ik ik nou niet alles nee, nee, op nee, geen Nee, nee, nee, goed. Uit, maar... Het, het, het ja. gaat ook niet om het... Maar als voorbeeld. Mm -hmm. Die zich op een goed moment toch realiseert welke schade je aan mensen toe kan brengen. Want ik kan me toch bijna niet voorstellen... want er zijn een hoop mensen, kijk, jij gaat er nu redelijk relaxed mee om... hebt er ook vrij grote ervaringen in... maar als je dit toch voor het eerst overkomt, joh, dan ga je toch onder de dekens liggen. En als op een goed moment werkelijk iemand van een club... die dit eigenlijk sanctioneerde zich eens gaat realiseren... wat de consequentie ervan is en daar eens een keer over zou communiceren... zou dat niet enig werken. Nou ja, omdat die mensen die dit doen voor een deel toch een beetje... En je hebt het is in alle soorten maten. Ik vind niet dat je er één profiel, maar een deel daarvan heeft gewoon een beetje toch gebrek aan empathisch vermogen. Dus die kunnen zich niet verplaatsen in het leed van de ander. Een beetje zoals een tiener daar vaak ook moeite mee heeft. Hè. Dus die moeten lachen om auto-ongelukken, want dat vinden ze cool. Nou, uh, en uh, ja, nou dat is een beetje aan het veranderen. Je ziet dat dat ook, het is lange tijd gezien als, als dat, dat, dat je een watje bent als je meeleeft met anderen. Nou, dat wordt je ook weer Goed, wat minder. Jij legt een verband met de crisis? Uh, nou ja, ik, nee, ik zeg alleen maar, ik zie dat er wat aan het veranderen is. Een mogelijke verklaring zou ja. kunnen zijn dat er crisis is. Want verder is er niks aan te doen. Het zal toch uiteindelijk van een mentaliteitsverandering moeten komen. Je krijgt dit nooit weg. Er zullen altijd mensen zijn die blijven schelden. Er zullen ja. altijd mensen zijn... En het ook het ook niet... enige waar het om draait is dat je niet zegt dat het oké okay en cool is. En dat je laat zien dat je dat niet moet doen. En het is geen typisch Nederlands verschijnsel, hè? Nee. nee, het is wel de lange tijd dus dat we in Nederland een beetje gehad hebben. Nee, want het is pas in, in Ierland bijvoorbeeld heeft net nog iemand... een politicus uh, uh, uh, een einde zijn leven gemaakt... Ja. waarvan gezegd werd dat er een verband was... met het feit dat hij allerlei heetmiddelen ontving. Uh, dat, uh, dat wordt ook al gezegd. Dus voor sommige mensen grijpen zich dat erg aan. Maar ik denk dat mensen die zich daar erg door aangegrepen voelen... toch ook het geven van... Uh, ja. Ja, la... Wat is je advies aan mensen die... Nou het ja, het over. gaat niet over jou. Ik bedoel, ook al voelt dat zo... Vaak is dat bij dit soort types, dat is net zoals... dat degene die op straat tegen je loopt te schelden... die heeft het nooit tegen jou, die loopt tegen iemand te schelden. Dus vat het niet altijd persoonlijk op, zou ik nee. zeggen. Maar... Ook al is het aan jouw persoon gericht. Hartelijk uh, dank. Ja. Francisco van Jolen, internetjournalist. We blijven, zolang als nodig. Met die woorden bevestigde Franse president François Hollande... de militaire interventie in het Afrikaanse Mali. Al sinds mei 2012 is het onrustig in dat land. Maar nu lijkt de maat vol voor de internationale gemeenschap. Maar waarom eigenlijk nu precies? En waarom juist die oude kolonisator Frankrijk uh, de interventie leidt? Dat gaan we allemaal vragen aan Mali-kenner Wouter Dol. Hij vertrekt maandag weer naar het onrustige land. Meneer Dol... U gaat uh, op strand zitten daar? Nou, het Die hebben u... ze niet, hè? Nee, nee ze hebben geen strand. Nee. Nee. Dus, ze hebben geen enkele uitweg naar de zee. Nee, nee, nee, naar de rivier, uiteindelijk. En nee, wat gaat u dat doen? Nou, ik, uh, ik moet even bezien of ik daadwerkelijk ga. Mijn plan was: het was een uh, voorafgeplande reis. om uh, ons programma daar uh, te bezoeken. en daar te gaan praten met uh, politieke partijen en de politieke vertegenwoordigers. Uh, uit welke hoedanigheid? Uh, nou ja, ik werk als programma-medewerker van het Nederlands Instituut voor Partijen democratie Dat is een uh, onafhankelijke stichting. Voortgekomen uit de Nederlandse politieke partijen, die zich richten op democratisering in de jonge democratieën. En we hebben daar sinds een aantal jaar in Mali onder andere ook een programma. Waar we samenwerken met de politieke partijen daar. Uh, alle uh, van links naar rechts. Uh, iedereen die in, de, in het parlement zit. En u zit. dacht, dit is wel een goed tijdstip om weer eens te gaan praten. Nee, met de dames ja, is, het is een goed tijdstip om weer even onze steun ook te laten blijken. Uh, in deze crisis. Dat was eigenlijk uh, de reden. En om te zien wat de mogelijkheden zijn om ondanks deze situatie... toch uh, iets te kunnen bijdragen aan het uh, verzoeningsproces. Aan de dialoog uh, tussen de ja, toch uh, steeds extremer worden de meningen. Uh, Want het, in het is zuiden. heel chaotisch geweest in Mali de ja. afgelopen tijd. Absoluut. De ene regering na de andere, de andere, ene president uh. na naar de andere. Ik overdrijf misschien wat. Ja, maar, ja, ja, maar nee, het is absoluut uh, sinds uh, in maart, uh, eigenlijk sinds in februari vorig jaar, januari, een uh, rebellie uh, van uh, met name Touareg uh, uh, is uh, gekomen. die uh, door de val van Gaddafi getriggerd zijn om uh, terug te gaan naar Mali... om daar hun uh, oude ideologie van hun eigen staat uh, uh, te gaan verdedigen. Want die werkte in, uh, in Libië, hè? Ja, die werkte Sommigen, vooral in ja. Libië. Ze hebben een hele geschiedenis, ook al de uh, afgelopen 40 jaar... van uh, ja, en toch drang naar meer autonomie uh, in het noordelijke gebied, uh, in de hele Sahel. En uh, na de val van Gaddafi uh, is die druk van de ketel en dan... Uh, uh, was er, een, was er een influx van, van, van strijders in Mali die triggerde de rebellie? Ja, maar die triggerde de rebellie, nou, ja, die, die triggerde de libanie, want die Touareg die ja. zijn eigenlijk helemaal niet zo erg islamitisch. Nee, nee, nee. Dus dat was, de, dat was de trigger. Maar wat het probleem was, ze hebben gebruik gemaakt, ze hebben zich een beetje naïef gebruik gemaakt van de bestaande Al-Qaeda-jihadistische groeperingen die al in dat gebied zaten. En uh, uh, een nieuw opkomende groeperingen. En die hebben dus eigenlijk gewacht tot het moment daar was. Uh, uh, en hebben eigenlijk de, de rol overgenomen van de TOR-rec. Dus die hebben we eigenlijk sinds afgelopen mei-juni de boel helemaal bezet. En hebben eigenlijk de toerek helemaal aan de kant uh, geschoven. Dus die toerek zijn eigenlijk misbruikt? Of zou je dat zo nou je ja, zin? zij hebben zich misbruikt. Ze hebben later misbruik. Ja, het is, zo sterk, het is een beetje sterk gesteld. Maar dat is in ieder geval wel wat er gebeurd is. Je hebt uh, het is die, de, in eerste instantie... die inderdaad niet religieus geïnspireerde strijd van de toerek is eigenlijk gekaapt... Juist. door de jihadistische strijders uh, die al ter plekke waren... die ook een gedeelte uh, al onder, onder die toerek uh, zich bevond. Ja, en die dat is was... de situatie die we nu hebben. Want die Torek die wilde zich eigenlijk altijd afscheiden. En als je ook ja. nou kijkt hoe Mali eruit ziet... dan ja. zit er inderdaad zo'n hele grote punt in het noorden... Ja. die lijkt ook geografisch bijna niks te maken te hebben... met dat onderste gedeelte van Mali. Nou ja, daarnaast is het zo dat de Torek... natuurlijk ook uh, zich niet zoveel van de grenzen aantrekken. Dus die hele regio, er zitten er ook heel veel in, uh, in Niger... en uh, een uh, gedeelte in Burkina Faso. Dus er zijn... De hele strook daar is eigenlijk uh, toerijkgebied. maar ze zijn ook niet overal de meerderheid. Hè. Het is ook gewoon een, een van de vele groeperingen die in, uh, in de regio wonen. Dus dat stond natuurlijk op gespannen voet met die onafhankelijkheidseis, uh, of in ieder geval die autonomie-eis. Maar goed, uh, veel uh, serieuzer is nu de situatie dat er dus uh, uiteindelijk ongeveer drie grote uh, islamitisch geïnspireerde, of althans dat, uh, dat claimen ze, groeperingen zijn in het noorden die de drie grote regio's uh, bezetten eigenlijk. Hè. Ze hebben gewoon het Malinese. Leger en alle overheid weggejaagd. Um, mensen zijn op de vlucht geslagen. Uh, nou, grote crisis. En dat is een situatie die we nu al meer dan een half jaar hebben. Ik begreep uit het verhaal dat het ging om iets van meer, net iets meer dan 3000 strijders van Al-Qaeda die dit voor elkaar kregen. Ja, dus dat Wat dus... stelt dat nou in godsnaam voor. Uh, ja, dan? Nee, dat klinkt heel ongelooflijk. Ja, nee, dat, is onge dat zijn ongeveer de schattingen. Dat weet ik natuurlijk niet exact zeker. Maar dat zijn uh, realistische schattingen tussen de 2500, 3000, misschien ietsje meer. Ondertussen, uh, als ze hun best hebben gedaan uh, met het. Uh, binnenhalen van nieuwe leden. Maar um, uh, het is een enorme uitgestrekt gebied, uh, zeer dun bevolkt. Dus op het moment dat je een aantal strategische steden... als je daar het leger wegjaagt en de, en de overheidsapparaat... dan heb je het, tussen aanleidingstekens, bezet... Ja. Ja, dus, uh, en die, uh, dat gebied is steeds uh, groter geworden. En dat rukte uh, op naar het zuiden, hè, richting uh, het midden van het land. Bamako? Uh, nou ja, Bamako ligt echt wel een stukje zuidelijker nog. Maar het midden van het land mopti, hè, dat mm -hmm. is echt zeg maar, oh, ja. de meest zeg maar, noordelijke stad van het zuiden. Dat klinkt een beetje zo. En uh, ook echt het laatste uh, stronghold van het Malinese leger. En wat er dus gisteren en eigenlijk afgelopen week gebeurde, is dat die drie uh, rebellengroepen, uh, een aanval alvast hebben ingezet richting het zuiden. En dat hebben ze natuurlijk gedaan omdat ze ook wel doorhadden... dat die internationale gemeenschap zich aan het klaarmaken was... om een interventie te gaan uh, in ieder geval voorbereiden. Uh, nou, er zijn allerlei uh, resoluties over van de Veiligheidsraad. In eerste instantie zou het geleid worden door ECOWAS... het regionale Afrikaanse uh, uh, orgaan van de West-Afrikaanse landen... Nou, dat, dat liet allemaal een beetje op zich wachten. En, en, en strategisch dachten die uh, rebellen die ook samenwerkten... dus je hebt Al-Qaeda, je hebt een, een andere afsplitsing daarvan... en je hebt de Ansardine, dat is een meer een Malinese gemixt met Torek... Um, en die dachten, nou, we gaan nog even gebruik maken van deze, lacune, van deze windstilte om zo ver mogelijk naar het zuiden binnen te vallen. Met name zich gericht op een vliegveld uh, dat daar in de buurt ligt. Wat natuurlijk heel strategisch is. Wat ook voor een eventuele internationale interventie... een strategische punt zou zijn om vandaar, daaruit de bevrijding te leiden. Dus gewoon een strategische keuzere. Want zij wilden uiteindelijk heel Mali in hun macht krijgen. Dat ja, dat is natuurlijk de ideologie. Hè? Dus Ansaruddin, een van de grotere groepen... die wil graag de sharia invoeren in heel Mali. Okay. Maar die vindt dan wel weer dat... Gewoon Mali Ali Mali kan blijven. Die heeft verder niet zoveel uh, moeite ermee. Terwijl Al-Qaeda is natuurlijk... een, aan Al-Qaeda, zoals we die kennen van Melade, Laden, gelieerde groep. Uh, die gewoon veel meer fundamentalistische, jihadistische ideologieën... Uh, en die wil het liefst gewoon daar blijven om uh, het Westen dwars te zitten. En goed, goed, voor de buitenstaande uit het niks eigenlijk, greep Frankrijk in... Ja. was de reden toch het... Uh, ja, het vermoeden dat hier een totaal terroristisch staat aan het was? Ja, dat was natuurlijk een van de overwegingen. Frankrijk uh, zag uh, het gebeuren dat uh, die rebellen inderdaad... Uh, die strategische plekken uh, uh, uh, zouden gaan, gaan claimen, zouden gaan overwinnen. En op het moment dat dat gebeurde uh, is er natuurlijk al een totale chaos in het zuiden. Zowel een uh, zo soort van... Uh, uh, ja, je moet je voorstellen dat het uh, geloof van de Malinezen... in de kracht van hun eigen leger, in de kracht van het land... totaal aangetast wordt op het moment dat zo'n klein aantal relatief... van die rebellen ook nog eens een keertje zo'n grote centrale stad... Uh, zouden kunnen bezetten. Dus dat boezemde heel veel angst in... met de, nou, het risico op het uh, politieke chaos... verdere uh, verslechtering in het zuiden... En natuurlijk inderdaad, die, die, die rebellen die uh, nog meer land en nog meer plekken bezetten. Waardoor Frankrijk zich genoodzaagd zag om stand te peden eigenlijk. Uh, uh, ik geloof in ieder geval twee. In, eerst had hij twee uh, jachtvliegtuigen erheen te sturen om uh, die rebellen te bombarderen. En nou ja, naar het nu er naar uitziet, hebben ze inderdaad uh, dat gestopt, de, de, de voortgang gestopt. Ja, dat hoorden we bij Conna. Hè? Ja. Maar uh, ja, in hoeverre? Verzand Frankrijk in haar eigen Afghanistan? Ja, nou ja dat is natuurlijk het grote risico. Ja. En, en je kan je afvragen of dat ook niet misschien een van de, van de redenen is. van die, die Al-Qaeda heeft natuurlijk in Afghanistan ook natuurlijk een hele strategie gehad van... we blijven gewoon vechten en laat het Westen maar lekker betalen... met al dat leger en hè, een soort guerilla-oorlog voor. Dus, uh, we zuigen de economie leeg. Dat was natuurlijk een hele duidelijke strategie. Je kan je voorstellen dat dat ook mee heeft gespeeld nu... Uh, tegelijkertijd is het zoals ik al zei, uh, nu zo dat Frankrijk, als Frankrijk niet had uh, ingegrepen, dan hadden we waarschijnlijk nog grotere problemen gehad, dus in die zin uh, was het ook echt wel nodig. Jawel, maar die Fransen kunnen toch niet zomaar weg nadat ze de rebellen in het noorden verjaagd hebben dan moeten ze helpen om, be ja. om een betrouwbaar leger op te leiden ja. nou ja, anders kunnen ze ieder jaar wel gaan Nee, ja, exact. nee dit was echt een, een noodgreep en ik denk dat het nu uh, uh, eigenlijk duidelijk is dat, dat er niet dat, he, de, het punt van uh, politiek overleg en dialoog met de rebellen is nu voorbij. Dat was nog een proces wat, wat parallel liep. Gefaciliteerd door het buurland Burkina Faso. Dat, dat momentum is nu voorbij. De bevolking heeft daar geen fiducie meer in... na deze aanval en agressie nog verder naar het zuiden. Dat, dat zit er niet in. Wat nu de vraag is... Van hoe gaat de rest van de internationale gemeenschap nu reageren? Gaat er inderdaad nu een versneld nog... Uh, een, een, een eco-was, regionaal Afrikaans geleide missie komen. Uh, wat wordt de rol van Frankrijk en de Verenigde Staten... die ook uh, uh, hulp heeft toegezegd uh, worden... En ze zullen daar toch uh, voor de langere periode zich aan moeten verbinden. Dat is duidelijk. Maar de Fransen hebben gewoon op al die discussies helemaal niet gewacht. En dat was eigenlijk totaal onverwacht. Omdat die Fransen verklaard hadden het afgelopen jaar. Ja. Van nou, dat, die Afrika-politiek, dat gaan we toch eens allemaal herzien. Dit gaan we toch eens anders doen. We halen onze soldaten ja. in. Ook omringende landen halen we zo langzaam want het is weg. Nee, dat is interessant. Hè? President Hollande heeft inderdaad uh, heel erg duidelijk afstand genomen... van zijn voorganger Sarkozy uh, Met uh, betrekking tot de uh, relatie tot Afrika. La France Afrique uh, uh, ja, zou hij anders gaan invullen. En dan is het ironisch om te zien dat ja. hij nu zich gedwongen voelt om toch weer in te gaan grijpen in, in een oude kolonie. En uh, er zijn natuurlijk belangen. En uh, ik denk toch ook dat de Fransen zich gerealiseerd hebben van ja, als we dit nu niet doen, dan uh, zijn we verder van huis. Zijn de Fransen welkom? Nou, eerst niet. Uh, zeker onder Sarkozy was de Fransen helemaal niet populair. En met name ook omdat het natuurlijk gezien werd dat de Fransen zo achter die val van Gaddafi zaten. Die hebben natuurlijk het voortouw genomen tijdens de NAVO-interventie. En um, daardoor hadden ze een vrij slecht imago in Mali. Omdat ze dat eigenlijk gezien werd als de reden van die hele rebellie van die Touareg. Uh, na uh, de verkiezing van, uh, van president Hollande is, uh, is dat iets uh, beter geworden. De Fransen hebben ook veel geïnvesteerd daarin. Maar uh, is het nu eigenlijk zo dat de gemiddelde Marinees... Gewoon, gewoon af wil van de bezetting in het noorden? Met welke middelen dan ook. Of dat nou Frankrijk is of een andere uh, mogendheid. Dus in die zin zijn de Fransen nu heel erg welkom. He, er zijn ook groepen in het zuiden die vinden... dat, uh, dat het toch weer he, riekt naar neocolonialisme, et cetera. Het pragmatisme zal denk ik overwinnen nu... dat er gewoon noodzaak is om iets te gaan doen. Ja, nou, kan die en en, kan. Ja. en uh, valt er ook wat te halen daar? Uh, qua grondstof? Ja, ja nou... In, uh, Mali produceert veel goud. Maar dat zit eigenlijk met name in, in het zuiden. Dat uh, is niet direct een interesse van, voor een economisch belang voor Frankrijk. Er zit ook niet veel. Er zit wel iets. Er uh, zit fosfaat in de grond. Maar dat is echt niet de, de, de, de, de reden nu voor Frankrijk. Wat veel belangrijker is, is dat uh, zijn. Uh, een stabiele regio willen daar. En dat heeft dan weer wel weer te maken met hun belangen. Ze hebben veel belang in, in Niger, in de uraniummijnen. Zeer belangrijk voor de, voor de Franse kerncentrales. Um, uh, nou, Algerije is een. Is een, is een, is een dat, dat wordt nog een groot uh, probleem wellicht. De relatie met Algerije is natuurlijk altijd gespannen in Frankrijk. En uh, zij hebben nu deze stap gezet. Uh, en uh, nou ja, de vraag is of Algerije dat gaat pikken of, of er zo dichtbij een, een buitenlandse interventiemacht gaat komen zonder dat zij daarbij betrokken zijn. Dus ja. in die zin uh, was het inderdaad opzienbarend dat Frankrijk deze beslissing heeft uh, genomen. Bent u als u uh, de komende week daar naartoe gaat, bent u dan welkom eigenlijk als blanke? Ja, oh, ja. Nee, dat is. Er is. Uh, er is in, in, in, ik ben. Uh, de keren dat ik in het zuiden ben, ben ik dan met name in, in de hoofdstad in Bamako. En daar is het altijd relatief rustig. Ja, er zijn zeker wel demonstraties. En zeker de eerste paar weken na de, de, de, de, de staatsgreep was het natuurlijk onrustig en werd er geschoten. Maar is het eigenlijk de afgelopen jaar relatief rustig geweest? Je dus moet je wel voorstellen dat er tussen Bamako en het front nu zit ongeveer 800 kilometer. Nog, en dan tot de, de bezette stad Gao is het 1200 kilometer. Dat zijn enorme afstanden. Uh, dus in het zuiden merk je daar niet zo heel veel van, behalve dan de spanning op straat. En als je met mensen spreekt, die natuurlijk uh, ja, zeer. Uh, er is een enorme uh, trotsheidsgevoel van de ons, ons Mali wordt aangevallen. En ons leger uh, is dus blijkbaar niet in staat om uh, ons te verdedigen. En dat, nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk een uh, verschrikkelijke situatie. Ja. Hartelijk dank. Ik wens u een goede reis. Als u tenminste Als gaat. Ga, ja, ja, ik ga het even in de gaten houden. oké. Okay. Hartelijk dank. We spraken met Wouter Dol over het militair ingrijpen van Frankrijk in het Afrikaanse Mali. Ook meer informatie kunt u vinden bij ons op de website www.nieuwshop.nl.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 Watch me now. Going up to Harlem to my father's old place. He's long gone now, but there was peace upon his face. Across up with the vibes and Malcolm X and Dr. King. Walked the avenue show you what tomorrow will bring New York's my home New York's my home sweet home and every time I turn and look around I realize how much I love this across the town New York's the place Everybody's here is hier human de When they lift you up you up when zijn hier voor why mensheid. We zijn rollercoaster voor de mensheid. We zijn hier voor de mensheid. We town hier voor de mensheid. We zijn in Nederland zijn grafkisten langer dan in de landen om ons heen. Dat is geen nieuws. Maar de laatste tijd is er een nieuwe trend zichtbaar. Bredere en hogere kisten. Steeds meer overledenen passen namelijk door fors overgewicht... niet meer in de standaard uitvaartkist. Maar met een grotere kist alleen ben je er nog niet. Dat weet ook Linda Damhuis. Zij is commercieel directeur van de firma Bogra. En dat is een producent en leverancier van uitvaartkisten. Hartelijk welkom. Ja, eerst maar eens even over die uh, zwaarlijvigheid. Um, hoe vaak krijgt u het verzoek om een grotere kist te maken? Huh. En, en ja, dat is natuurlijk niet te zeggen hoe vaak. Het is een gemiddelde, ja. maar wel vaker dan voorheen. Ja? Ja, de zwaarlijvigheid is wel... Uh, aan de orde op dit moment. En uh, het heeft niet alleen maar te maken met... Uh, dat we natuurlijk allemaal wel gezonder willen leven... maar het is gewoon een fenomeen wat de laatste jaren voorkomt. Ja, en wat voor toepassingen moet u dan aanbrengen? Ik bedoel, nou, goed breder en hoger, maar ook nog andere dingen? Ja, zeker. Uh, kijk, het is heel belangrijk dat een, uh, een uitvaartkist... dat die gewoon natuurlijk een goed omhulsel is voor de overledenen. Mm. En die moet wel volstaan, want het moet wel uh, goed ingevoerd kunnen worden... voor een crematorium of in een graf. En dat betekent dus dat hij ook uh, te dragen moet zijn. En dat betekent als er een zwaarlijvige uh, persoon in komt... dat er dus ook een, een steviger bodem in moet komen. En wellicht ook uh, meer handgrepen om hem wel goed te kunnen begeleiden. Want, want is het wel als gebeurd letterlijk dat de bodem eronder uit viel? Nou, ik, ik, uh, ik heb het niet aan de lijve ondervonden, gelukkig maar het niet. Maar je hebt wel de verhalen gehoord? Ik heb wel een keer een verhaal gehoord. lijkt me heel erg. Dat is vreselijk. Dat is echt het ergste wat er kan gebeuren. En alleen het gevolg is... Uh, kijk, je probeert natuurlijk, zeker als producent... alles te voorkomen uh, of te, te doen om dat te voorkomen. Dus uh, bij ons zijn er meerdere zekerheden... Noem wat, uh, het wordt altijd dubbel verbonden met lijm en met nieten. Maar bij zwaarlijvigheid maken we er zelfs ook een dubbele bodem van. Waarbij we ook nog uh, zogenaamde banden gebruiken om het nog te verstevigen. En u zei net al meer handgrepen. Want op een gegeven moment kan zo'n hele zware kist ook niet meer ge gedragen worden. Door, zes zijn het meestal, zes of acht dragers? Ja, meestal gemiddeld toch wel zes dragers. Dat is eigenlijk wel het uh, gemiddelde. Maar dat lukt bijna niet sterker nog, het is bijna niet te tillen. Kijk, het, uh, als we gewoon nagaan, als we praten over iemand boven, ik noem maar wat, 200 kilo. Ja, dat, dat is al ook. niet te tillen. Maar wacht even, boven de 200 kilo, dat zijn er wel heel weinig, toch? Ja, maar het, dat is wel zwaarlijvigheid wat steeds vaker voorkomt. Echt waar? Ja? Dat komt steeds vaker voor. Als u het over zwaarlijvig heeft, heeft u over dat soort categorieën. Nou, ja. nou mede, ja, dat gaat al vanaf 150 kilo. Maar dat zijn wel. Uh... Zo. Dat gebeurt. En ik denk ook dat wij met elkaar niet zo goed beseffen dat uh, zwaarlijvigheid is natuurlijk erg ongezond, los van dat. Maar de gevolgen, het, het is niet alleen maar waar wij mee te maken hebben met kisten, maar bijvoorbeeld ook een, een kist die groter is, die moet ook uit huis gedragen kunnen worden. En soms zijn de deuren daar niet breed genoeg voor. Of soms zijn, uh, ik noem maar wat... Uh, je ziet ook heel vaak nog natuurlijk uh, waar. Of ook of Dan woningen moet het met lift. Ja, maar dat kan ook vaak niet. Dat kan natuurlijk niet. Dus er zijn allemaal noodmiddelen, moeten we toepassen... die niet zo elegant zijn. En de crematoria hebben er ook problemen mee, hè? Uh, Klopt. Ja, mag mag ja. ik nog even iets anders vragen... voor we over de crematoria overgaan? Sorry. Uh, want ik dacht, het is misschien ook... Uh, Kijk, het heeft toch iets pijnlijks. Hè? Zoals wij er hier over praten, voel ik dat ook. Het heeft ook iets gênants. Is het ook moeilijk om over die gevolgen van het begraven van corpulente overleden met de nabestaanden te spreken? Um, ja, sowieso is het altijd een gevoelig onderwerp. Hè? Ja. Ik bedoel, niemand wil graag een geliefde uh, de laatste begeleiding doen. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk. En ja, het belangrijkste is de voorlichting. Hè? Op het moment dat je dat goed begeleidt en je vertelt er veel over. En dat is natuurlijk waar wij als als vakmensen natuurlijk wel heel erg op toezien. Maar juist bij mensen die ook nog zwaarlijvig zijn... moet je dus nog meer uitleg geven. Ja, sorry. Wordt wel duurder. Uh, mede ook. Kijk, de gevolgen zijn veel groter. Ik bedoel, een graf zal niet passen in een standaard grafmaat. Dus er zal een grote graf aangeschaft moeten oh. worden. Crematoria, die hebben grotere... naar uh, de oven... Toevoer, zeg maar, uh, is inmiddels al aangepast. Dat was tot en met een, nou, een jaar of uh, zeven tot vijf geleden... hadden we maar een paar plekken in Nederland waar dat kon. Hoe nou, doet in... u met oventoevoer? Nou, de opening waardoor okay. de, de kist, zeg maar, de oven ingebracht wordt. En dat is nu standaard ook al bij veel meer crematoria... die nieuw gebouwd worden, wordt dat al aangepast. Mede omdat er gewoon vaker grotere kisten nodig zijn. En dan begreep ik ook dat het verbranden van grotere kisten... maar ook het verbranden van iemand die eh, relatief heel hoog vetpercentage heeft... dat het ook niet zonder risico is. Uh, nou, niet, het is niet zozeer zonder risico. Het is alleen een proces waar men rekening mee moet houden... omdat het langer duurt. En dat is op zich natuurlijk ook, als we gewoon logisch nadenken... We willen er niet over nadenken, dat, dat weet ik ook, want het is een gevoelig onderwerp. Maar het, is maar ook het een duurt helderijen. gewoon langer. Iets wat gewoon, uh... maar hoe lang duurt een, een normale lichaam? Ja, dat, dat durf ik u niet nee, te zeggen. Ik ben ongeveer, geen expert van crematoria, nee, dat maar, ben ik niet. Nee. Ongeveer? Nou, dat zal uh, nee. het, het een uur, anderhalf uur zijn. En een, een heel dik iemand? Ja, dan? dat zal dan toch wel, een, uh, afhankelijk van hoe dik, zal het echt wel een uh, percentage tussen de 20 en, en 50 procent langer duren. En is dat erg dan voor iemand? Um, nou, in zoverre. Um, er zijn in Nederland steeds meer crematies. Hè. Ik, we zitten op dit moment al op ruim 58 procent. Um, crematoria, die hebben een schema. En alle mensen die dus inderdaad op een dag in een crematoria worden gecremeerd... die worden ook daadwerkelijk op diezelfde dag gecremeerd. He, dus dan op dat moment moet men wel rekening mee houden dat het tijdschema wel klopt. Dus stel dat er zoveel ingepland staan en er is een, een lichaam wat langere verbranding nodig heeft... Ja, dan kan dat soms wel een half uur of een uur lange tijd nodig hebben... waardoor je met je schema in de war komt. En ja, ik weet niet hoe crematoria dat inplannen... maar ik kan me voorstellen dat ze daar rekening mee houden om dat zeg maar eerder op het eind van de dag te doen... Uh, daarnaast heb je ook natuurlijk een langere verbrandingstijd. Vraagt ook meer energiekosten. Ook logisch. Want het, ja, het, het, de, de oven moet natuurlijk wel branden. Dus. Ik begreep dat er uh, ook een kans bestaat op oververhitting. En dat crematoria dus juist hele dikke mensen... aan het begin van de dag uh, cremeren... omdat de oven dan nog niet zo heel heet is. Ja, ik denk dat dat fabels zijn... Het, Natuurlijk zijn alle crematoria uitgerust, zodat er geen overvitting mogelijk is. Dat is natuurlijk begrijpelijk. Dat zou heel raar zijn. Die zijn zo ongelooflijk uh, uh, met alle voorschriften. Nou, dat, dat kan niet gebeuren. Nee. nee, dat is niet aan de orde. Nee, maar ook niet dat het laten we zeggen dan uh, aan het begin van de dag ge gepland moet worden, omdat anders die kans bestaat. Ik las dat, maar goed, misschien klopt het niet, hoor. Maar, uh, als het, het artikel is wat ik ook gelezen heb, dan heb ik juist begrepen uit het artikel dat het aan het, aan het eind van de dag juist aan het eind nou, van de dag zei, dat het minder uh, tijd kost en over, dat je minder je schema in de war krijgt. Ik ga het even zoeken, ja. Betekent dat ook als dit werkelijk dus iets is wat? In de begrafeniswereld speelt. Dat mensen ook aangeraden wordt om dan maar gewoon te begraven of zoiets? Of, of, of bemoeit men zich daar helemaal niet mee? Ja, er zijn. Uh, zeker waren de beperkingen. toen er nog minder crematoria geschikt waren. om te kunnen cremeren. omdat überhaupt de kisten niet in pasten. Uh, was er wetten geadviseerd om te begraven. Maar ook dan moet een begraafplaats wel de ruimte hebben... Ja, ja. Om, om een grote graf te kunnen maken. Ja, maar ja, de 20 centimeter meer of minder... centimeter meer of minder maakt er ook niet uit. Ik zou het niet onderschatten. Ik weet niet of ik wel eens op een begraafplaats komt. Maar soms ja, ja. zijn ze zo strak ingepland. En uh, daar is er gewoon geen ruimte voor. Echt waar? Ja. Nou ja, dat gebeurt, ja. Dat kan. Ja. Ik heb het gevonden. Dat is Harry uh, Keizer van de Landelijke Vereniging van Crematoria. Die zegt soms zullen ze moeten uitwijken naar andere krematorium. Het verbrandingsproces van obese Nederlanders is ingewikkeld. Door een overschot aan vetten duurt het cremeren langer. Dat verbrandingsproces moet vertraagd worden... omdat het anders onbeheersbaar wordt. Dit gebeurt bij voorkeur aan het begin van de dag... als de oven nog niet zo heet is. Het tijdstip van een uitvaart moet dan worden aangepast. Maar goed, dat heb ik uit de krant, uit het AD, ja. Goed, dat zegt hij dus. Maar goed, hij is een expert op het gebied van, uh, van, de, van die crematoria. Maar ja, er wordt dus echt aan mensen aangeraden om inderdaad zich te laten begraven. In ieder geval, dat is uh, regelmatig uh, gebeurd. Simpelweg omdat de capaciteit bij de crematoria er niet is. Ja, maar inmiddels wel. Hè? Dus een aantal ja, ja. jaar geleden was dat anders. Maar nu is er inmiddels, de capaciteit is aangepast. En er worden zoveel nieuwe crematoria gebouwd. Die zijn daar helemaal op ingericht. Ja. En is het dus werkelijk uh, een lastig te bespreken onderwerp met de familie ja, jongens, uh, we, krijgen, we krijgen hier gewoon problemen mee... omdat opa, oma of kan niet schelen wat echt zo ongelooflijk dik is. Dat... Ja, natuurlijk, het is niet lastig te bespreken. Men wil dat gewoon niet horen. Je wil liever gewoon horen dat het gewoon standaard is. Men staat er, denk ik, ook minder bij stil... dat het gewoon ook gevolgen heeft, he, los dat, dat het natuurlijk zwaarlijvigheid... Uh, gewoon uh, niet gezond is. Maar de gevolgen, wat we al zeggen... het brengt gewoon ook meer kosten met zich mee. En daar staat men niet bij stil. Nee, in Amerika ja. heb je natuurlijk veel meer dikke mensen. Klopt. En uh, wordt er dan ook gekeken naar hoe het de dagen gaat? Ja, maar dat proces in Amerika is totaal anders. Maar daar zijn de ovens er al standaard op aangepast. Er zijn, uh, de, daar zijn standaard gewoon grotere ovens. Dat is proces is ook heel anders, hè. Zoals in, nee, de, de, de, in Nederland uh, is het cremeren ook veel uh, gebruikelijker en weet men er ook meer van. Hè? Er zijn ook heel vaak open dagen bij crematoria dat je ook mag kijken. Je kan ook wel eens, soms mag het ook dat men mee mag in een crematoriumruimte om zelf bij de invoer aanwezig te zijn. Nou, en dat is in Amerika allemaal heel anders. Dat is toch een heel ander onderwerp. Ja. Maar ze hebben wel meer dikke mensen. Veel meer dikke mensen. Ja, het is, ja. Ja, ja. Laten we hopen dat het in Nederland niet verder gaat. Nou ja, het zwaarlijvigheid volgt ons dus tot in de dood, zelfs tot, tot na de dood. Hè? Het is uh, aanpassingen, het is een stuk duurder. Dus ja, uh, wat moeten we? De boel aanpassen. Ik denk niet dat mensen hun gedrag gaan veranderen. Hè? Om... Ja, ik weet het niet. Kijk, nou, hierom niet in ieder geval. Nee, hierom niet. Nee, maar het is natuurlijk een gegeven. Hè. We zijn uh, met elkaar uh, natuurlijk allemaal wel bewuster bezig. Ik denk ook dat de mensen allemaal op dit moment ouder worden qua gemiddelde leeftijd. Dat heeft ook te maken dat we allemaal gezonder leven en onze gezondheidszorg is natuurlijk perfect voor elkaar. En dat heeft natuurlijk wel gevolgen, waardoor mensen gewoon gemiddeld ouder worden. Maar ja. Uh, Helaas hoort dit er ook bij, dat mensen ja, dikker worden. En ik denk dat mensen zich dat onvoldoende realiseren. Ja. Hartelijk eh, dank, eh, Linda Damhuis van Bogra, producent van Uitvaartkisten hoorde u. Het ging dus over het feit dat eh, heel veel Nederlanders eh, heel, eh, of niet heel veel, maar sommige Nederlanders zo dik zijn dat een doorsneekist niet meer voldoet. En dat er dan een groter exemplaar moet komen en dat dat ook voor eh, het verbranden allerlei gevolgen heeft. Hartelijk dank voor uw komst. Nederlanders kom je werkelijk overal ter wereld tegen. In de raarste landen en op de gekste plekken. Over tien jaar krijgt die exploratiedrift een hele nieuwe dimensie... want dan wordt er gereisd naar Mars. Hoe dat precies zit, wat er allemaal te doen is op de Rode Planeet... gaan we vragen aan de directeur van het zogeheten Mars One Project. Bas Lanshoop, Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, het, het schreef je gewoon toe vanaf de kranten. Mensen gaan naar Mars in 2023. Ik denk, die man is niet goed. Ja, dat, dat lijkt een, een hele vroege datum. Omdat, uh, omdat de NASA bijvoorbeeld daar een, een datum veel verder in de toekomst voor, uh, voor heeft gesteld. Ja. En De reden dat, uh, dat ons plan op zo'n korte termijn al mogelijk is... is dat wij uh, in 2023 de eerste mensen op Mars willen laten landen... en elke twee jaar daarna nog vier... Maar die mensen die blijven op Mars. Hoezo, ze komen helemaal nooit meer terug? Ze, ze blijven de rest van hun leven op Mars, ze komen niet meer terug. En uh, dat doen wij, omdat de technieken... ja, Maar wie is daar nou voor te vinden? Nou, dat, dat zal je dan misschien verbazen, want uh, uh, voordat we uh, de selectiecriteria... voor onze astronauten deze week bekend maakten, hadden we al meer dan duizend mensen die ons gemaild hadden. Uh, ik wil dat graag. En daar dan altijd blijven? En daar dan altijd blijven. En daar dan overlijden? Ja, ja, klopt. Ja, en. Uh, dat, dat wisten die mensen toen? Ja, uiteraard. Ze... Ja, dat, uh, Echt waar? Ja, dat maken, we, dat maken we duidelijk genoeg op onze website. Ah. En sinds we de selectiecriteria bekend hebben gemaakt dat is drie dagen geleden. Hebben we meer dan 18.000 mensen die interesse hebben? En die ga je zelf ook? Nou, in eerste instantie was, ben ik hiermee begonnen, echt omdat ik, omdat ik dit zelf ook wilde. Maar de directeur kan nu niet weg, zeker? Hè? Nou, dat zou nog niet eens de allergrootste reden zijn. Maar we gaan, echt, we gaan in een internationale uh, zoektocht zoeken naar de beste kandidaat voor deze missie. En... luister eens, zag jij er geen been in om uh, gewoon uh, nooit meer terug te komen? Nooit meer je geliefde te zien voor altijd daar op dat, dat, dat kale mars te blijven? Nou, ik heb nu een hele leuke vriendin. En ik, zou, uh, ik zou haar niet graag uh, achterlaten, ze dus gaat niet met me mee. Maar nee, als maar ik die... geen vriendin zou hebben, zou ik er echt geen enkele moeite mee Waarom hebben. Waarom niet eigenlijk? Hecht je zo weinig aan het leven hier op aarde? Nee, het, ik denk dat het een keuze is tussen een leven hier op aarde, wat, uh, wat voor mij, ik heb een heel mooi leven hier, ik heb alles goed voor elkaar, ik heb een leuke familie, ik heb goede vrienden, uh, maar de... De uitdaging om een compleet nieuwe planeet te gaan ontdekken. Om de, de, de eerste echte ontdekkingsreis. Uh, waarbij weer een, nieuw, een, nieuw, een hele nieuwe wereld ontdekt wordt. Om dat te gaan doen. Dat is zoiets zo aansprekends voor mij. Ja, dat begrijp ik. Maar wat ik gezien heb van die tekeningen. Is het wel, komt het er wel op neer. Dat je dus in een afgesloten ruimte op Mars moet leven. Het is niet dat je daar vrolijk over die planeet rond kunt huppelen zonder pak. Nee, klopt. Als je binnen in de, binnen in de woonmodule die we op Mars zullen bouwen... zullen mensen uh, zonder een pak kunnen lopen. Net als André Kuipers in het internationale ruimtestation. Maar als ze naar buiten gaan, moeten ze inderdaad een, een pak aan, een Marspak. En uh, ja, dat is natuurlijk een enorme beperking. Maar hè, voor mij is die... die die uitdaging, je, de, er ligt een steen... en je weet gewoon dat nog nooit iemand heeft die steen opgepakt. Wie weet wat eronder Hoe zit. Hoe kom je bij die steen? Want uh, kennelijk, NASA zegt niet voor niks... dat het voorlopig nog wel leven duurt. Je zal een forse raket nodig hebben... en behoorlijk wat tijd, of niet? Klopt. Wij, uh, wij hebben, we zijn hier nu al ruim twee jaar mee bezig. En uh, we zijn in die tijd uh, gaan spreken met leveranciers... Uh, van over de hele wereld. In de Verenigde Staten, uh, in uh, Europa, in Canada. Uh, met leveranciers die nu onderdelen en raketten leveren aan NASA, aan ESA... en aan het Internationale Ruimtestation. Gewoon echt de mensen die dat nu doen. En met hun hebben we ons plan uh, besproken. Hebben we gevraagd, uh, deze onderdelen... Hè, de raket, uh, de, de, de woonomgeving, uh, de rover... die hebben we nodig van jullie. Kunnen jullie dat bouwen? Uh, wat zijn de tijdslijnen? Wat zijn de budgetten? En want op, op, want op, we... op zich is die techniek er klaar voor? Ja, de techniek voor een, voor een enkele reis naar Mars... dus om mensen naar Mars te brengen... en om ze daar in leven te houden... Die technieken die bestaan. Maar, maar en die waarom kan enkele je daar reis, niet meer terug? En die, precies, die enkele reis is alleen maar omdat je niet de installatie hebt... om hem daar weer op te laten stijgen. Toch, wat je, wat de technieken om de onderdelen voor de raket voor de terugweg... te laten landen op Mars en die hele raket voor de terugweg... die bestaan gewoon nog niet. En dan gaan uh, zeker als je geen mensen op Mars hebt om daarbij te helpen... om dat in elkaar te zetten, dan gaat dat volgens mij echt nog decennia duren... voordat we dat kunnen. Ik ben heel pessimistisch over de, de mogelijkheden om een retourtje Mars uh, zelfs op het, op het uh, tijdschema van de NASA te doen. Hoe lang, Hoe lang duurt, duurt het? <laughs> <laughs> Hoe lang ja. duurt het om naar Mars te komen? Ja. Ja. Graag, uh, je vliegt echt. ongeveer uh, zeven maanden vanaf aarde naar Mars. Dus dat is ietsje langer dan andere Kuipers in het internationaal ruimtestation heeft gezeten. Dat was zes maanden. Uh, Alleen maar de reis? Ja, de reis is, uh, is zeven maanden. Dus het duurt zeven maanden voor je er überhaupt aankomt? Klopt, ja. Maar dat is, uh, ja. dat is niet iets wat nog nooit gedaan is. Ja, ja, voor jou André is het maar gesneden koek... maar wij zitten hier mm -hmm. helemaal nog met open monden van verbazing. Ja, wie gaat het betalen, eigenlijk? Ja, wij, uh, wij zijn een, uh, een onafhankelijke uh, instelling. We zijn een stichting, Mars One. En uh, we zullen dat dus zelf moeten betalen. Uh, nou, de kosten zijn ongeveer zes miljard dollar. En dat klinkt als een enorme grote hoop geld. Dat is het ook natuurlijk. Maar moet je je voorstellen wat er gaat gebeuren als uh, de eerste mensen op Mars landen. Dan kijkt letterlijk de hele wereld. Hè, net als bij Neil Armstrong en Buzz Aldrin toen die op de maan landen keek. De hele wereld. En uh, dat heeft natuurlijk waarde. Hoe kunnen heeft, ze uh, kijken dan? Wordt daar een, een camera's geïnstalleerd zodat de mensen dat kunnen volgen? Want ja, ja. anders dan zit je daar natuurlijk toch wel heel erg afgesloten. Nee, klopt. Uh, er, zullen, er zal een, uh, net als bij de maanlanding, uh, waar ook gewoon camera's aanwezig waren. Zullen wij, uh, zullen wij ook zorgen dat dat op aarde te volgen is. Uh, maar ik wou nog even terugkomen op die waarde daarvan. Uh, de Olympische Spelen in Londen, daar kijken ook een heleboel mensen naar. Uh, daar wordt meer dan 3 miljard dollar aan uh, inkomsten gegenereerd in, in drie weken. Dus dat is meer dan 1 Twee miljard weken. per week. Nou, dan is het nog meer. Meer dan 1 miljard per week uh, dollar, omdat de wereld meekijkt. Ja. Dus dat is de waarde van zo'n Maar er zo gebeurt evenement. er ook wel heel veel. Ja, maar ik denk dat uh, op Mars gaat ook heel veel gebeuren. Ja. Ik denk dat de hele wereld vol spanning zal toekomen. Nou, de eerste week misschien, maar daarna denk ik dat ze misschien toch zachtjes afhaken. Nee, ik denk dat... Uh, of het moet wel heel spectaculair worden wat, uh, wat nou, ik gaat. denk puur het feit, hè, de, de, de exploratie, dat zit echt in, in onze genen. Als je nu al kijkt, alleen al dat wij onze plannen bekendmaken, hoeveel dat, uh, dat overal in het nieuws komt... Dit is echt iets wat mensen aanspreekt. Dit is, en wij noemen het, the next giant leap for mankind. En uh, wij hebben de verwachting dat als wij daar uh, mooie tv van maken... waarbij mensen kunnen zien hoe is het nou om op Mars te leven... Uh, dat we daar uh, decennia lang een hele grote groep mensen mee kunnen vermaken. Als je daar met investeerders en ook met de mensen... die eventueel de technische kennis uh, moeten leveren over praat... Merk je dan toch ook enige scepties eigenlijk? Nou, wat, heel grappig, natuurlijk. Ja. Uh, wat heel grappig is, is de, de, de investeerders en de mensen uit de mediawereld... die zeggen, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Technisch kunnen we toch helemaal geen mensen naar Mars sturen? Dat geld, dat is geen probleem, maar dat kan helemaal niet. En de mensen in de techniek, die zeggen, ja, technisch kan dit natuurlijk wel. Dat is, lijkt heel erg ja, maar op maar wat het geld nu is. Het probleem. Maar ja, hoe ga je daar ooit geld mee verdienen? En uh, dus... Zolang iedereen maar op zijn eigen gebied uh, hierover nadenkt... dan blijkt het eigenlijk allemaal gewoon best wel, uh, best wel haalbaar. Nee, maar daar hebben wij Bas Landstorp voor bedacht om dat te combineren. Nou, het is natuurlijk een heel erg complex project. Hè? En het wordt een enorme uitdaging voor ons om dat uh, voor elkaar te gaan krijgen. Maar technisch kan het... En uh, financieel is dit ook haalbaar. Maar goed, oké, okay, ik, ik probeer het me voor te stellen. Hoeveel gaan er in eerste instantie? Uh, vier mensen. Vier, en die moeten daar het hele spulletje opbouwen. Die modus, modules, zoals jij dat noemt. Want hoe ziet die module eruit? Hoe groot is die? Nou, als die vier mensen landen, dan zullen daar uh, die modules al klaarstaan. Dat, daar staat een bewoonbare omgeving Wie klaar. Wie heeft dat daar neergezet dan? Dat zullen we met uh, autonome robots zullen we dat, uh, klaarzetten. Eurocamping. Ja, en dan? En uh, als die mensen landen, dan, dan kunnen ze daar naar binnen. Uh -huh. Ze hebben ongeveer 250 vierkante meter met z'n vieren. Uh -huh. Dus dat zijn twee, uh, twee flinke appartementen met vier mensen. Dus en daar staan een... bankstellen, douches. Nou, Die zullen televisie. ze natuurlijk nog moeten, nog moeten neerzetten. Ja, maar ze zullen, uh, ze zullen wel gewoon tv hebben. Uh, want ze moeten natuurlijk op de hoogte blijven ook, van wat ja. er op aarde gebeurt. En uh, ja, in principe zal, daarbinnen zal, het, uh, zal het gewoon best wel lijken op het leven op aarde. Alleen je, er is maar 40% zwaartekracht. Dus je bent ineens, uh, je bent ineens wat, minder, uh, wat minder zwaar. Alles is wat makkelijker. Maar uh, zoals, zoals we het net al over hadden. Zodra je naar buiten gaat, dan zul je ja. je pakken aan moeten doen. En uh, dat, is, dat is gewoon heel erg complex. Maar goed, hoe moeten die mensen aan voedsel komen? Uh, ze zullen een eigen voedsel verbouwen. Uh, dus een flink deel van de, van de woonomgeving zal gebruikt worden om uh, de, de eigen plantjes te verbouwen. Uh, wat voedsel van aarde naar Mars sturen is gewoon veel te duur om te blijven doen. En ze moeten we... helemaal iets maken dat ze zichzelf kunnen voorzien van, van alles. Ja, ze zullen zoveel mogelijk. Dus in eerste instantie vooral water, zuurstof en eten. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk proberen steeds meer uh, middelen daar lokaal te kunnen produceren. En als ze ziek worden. Nou, we zullen natuurlijk medische faciliteiten meesturen naar Mars... Maar de medische faciliteiten zullen uh, voor, in ieder geval voor mensen die uit het westen komen... altijd op mars minder goed zijn dan hier op aarde. Daarom is het heel belangrijk dat we hele gezonde mensen zullen selecteren. Maar ze zullen zeker een stap terug doen in de, in de medische gezondheidszorg... Uh, uh, vergeleken met hier op aarde. Behalve misschien als er iemand uit een minder ontwikkeld land zich aanmeldt. En die zal misschien juist een hele grote stap voorwaarts maken in de medische voorzieningen. Twee mannen en twee vrouwen en dan wachten tot het hele tent vol is? <laughs> Nee, we zullen elke twee jaar uh, nog vier mensen die kant op sturen. Dus dat zal, mannen uh, en vrouwen? Het uh, zullen altijd ja. wel gemengde groepen zijn. Omdat uit uh, onderzoek en ervaring blijkt... dat gemengde groepen veel beter presteren... in, uh, in omgevingen waar ze afgesloten zijn van uh, de rest van de wereld. Uh, daar zijn gemengde, en dat weet je misschien ook wel uit je, eigen, uh, uit je eigen leven. Als je met alleen maar vrouwen of alleen maar mannen... Dan, uh, dan, dat, dat is altijd minder leuk dan wanneer het een gemengde groep is... Nou ja, er kan ook wel een hoop rotzooi van komen. Uh, ja, dat kan ook. Maar de, daar zullen we de, de groepen heel goed op selecteren en op trainen. Ja, er zijn natuurlijk wel experimenten geweest... Hè, van mensen die meer dan 500 dagen afgesloten van de wereld hebben geleefd. Ja, klopt. Die, de, daar worden veel experimenten mee gedaan. En uh, wij zullen in de komende twee jaar uh, onze astronauten selecteren. En daarna zullen we ze uh, op zo'nzelfde manier... zullen we ze ook voorbereiden op die missie. Dus de groepen die wij selecteren zullen elke, elk jaar voor 2022 als ze vertrekken, zullen ze drie maanden opgesloten zitten in een kopie van de Marsbasis om echt de ervaring op te doen met, uh, met hoe is het om in zo'n afgesloten omgeving te leven. Het is natuurlijk geweldig om over dit soort dingen uh, na te denken. Ik neem aan dat je ook wel een soort van technische opleiding hebt gehad dat je dit ja, is dat zo? Ja, ik, uh, ik uh, ben uh, werktuigbouwer Juist. aan de Universiteit uh, van okay. uh, Twente. Dus het is logisch dat je daar op een goed moment over gaat fantaseren. Jouw fantasie gaat wat verder dan bij de meeste uh, medestudenten, denk ik. Maar ik neem aan dat het er ook veel momenten zijn dat je bij jezelf denkt... Ja, Bas, wake up en uh, zoek een baantje. Ja, nou, ik, al, ik, uh, <laughs> ik ben een echt ondernemer. Ik heb hiervoor een ander bedrijf gehad. Dat maakte windenergie met een vliegtuig aan een kabel, Ampix Power... Uh, daar zeiden heel veel mensen hetzelfde. En die, dat bedrijf heeft nu net een uh, grote investering uh, van, uh, van twee Nederlandse fondsen... waar onder andere uh, uh, uh, TU Delft uh, in zit. Uh, dus uh, niet elk project dat op het eerste gezicht niet haalbaar lijkt, is niet haalbaar. De technieken die, er, die nodig zijn om mensen op landen, die bestaan echt. En uh, ik zei al, het is een enorm complex project... Het, we moeten het nog maar klaren, maar het kan wel... en da daarom vind ik het de moeite waard om, uh, om het te proberen. Nou, in ieder geval wensen we je heel erg veel succes... en hopen er nog wat over te horen. Hartstikke bedankt. We spraken met Bas Lansop over het Mars One Project... dat in 2023 toch echt, zegt hij, plaats gaat vinden. Meer informatie over dit project, www.newshow.nl. Zometeen het laatste kunstje van David Bowie wellicht... het eenvormige winkelaanbod op de NS-stations... en Kees Boeken, de biografie... Tot zo. Samen thuis, samen dros. Ulrike Meinhof. Weet u nog, pacifist, journalist, terrorist Ulrike Meinhof. Men is met haar naam op de loop gegaan. Ze verliet haar tweeling en koos voor de wapens. Dat ze haar leven gegeven heeft voor een goede strijd in de ogen van Ulrike. Luister morgen naar de documentaire "Lieve Ulrike. Mensen zoeken, maken iets tot een fenomeen... Een liefdesverklaring aan een radicale vrouw... die na haar dood in 1976 de wereld met veel vragen achterliet. Wees dat man daarvoor ins het komen kan? Morgenavond, 9 uur, in Holland-Doc Radio. Radio 1. Lieve Ulrike, Het nieuws van alle kanten. Visite, visite. Een huis vol visite. Om jou had spontaan. Een krabbils meegebracht en daarna kwam joken met het karaoke. Zo werd het later en later. Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl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 Op tix.nl vergelijkt je de laagste ticketprijzen, maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op tix.nl. Is jouw goede voornemen voor 2013 gezonder leven of je lichaam en geest beter in balans hebben? Kijk hoe je ook van die goede voornemens afkomt op agmeahelcenters.nl. Dit is Radio 1.